Ik liep was op het stilde de strand van Zandvoort aan de zee En zag naar plots een grote kist die in de branding leek. Ik viste hem op en kijk er eens in een beetje wat ik zag Ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag Oh, ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag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 Zo was in veertig jaren lang in weer en wind of maar waar ik met mijn volstoog kwam, geen mens die het hebben wou. De einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome Jan. Die schrok zich doof van niet en brulde niks ervan. O oh, die schrok zich doof van niet en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal.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 je raakt er nooit, ik weet. Kom, leg op, dit is maar zo. Je raakt er nooit.